Bij protesten van de moslimbroederschap zijn in Egypte gisteren zeker vier doden gevallen. In meerdere steden liepen protesten uit de hand toen de politie ingreep. De moslimbroederschap demonstreert tegen het besluit van de regering... om de beweging te bestempelen als terroristisch. Honderden moslimbroeders zijn opgepakt sinds het besluit woensdag werd genomen. In Amsterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd rond tien uur gevonden in de wijk Slotermeer... en verkeert volgens de politie in levensgevaar. Over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekendgemaakt. Het is niet gelukt om HD-camera's aan het internationale ruimtestation vast te maken. Door verbindingsproblemen werden de camera's na een paar uur weer naar binnen gehaald voor onderzoek. Een commercieel bedrijf uit Canada wil volgend jaar zeer scherpe beelden van de aarde gaan leveren. Het weer bewolkt en in een groot deel van het land regen. Vanochtend meer regen. In de middag wordt het wat droger. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen wat meer zon en overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO. Word Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. Met louter en alleen radiopracht naar eigen smaak. Eigenlijk kun je deze aflevering van woord ook wel onder de noemer Nora's Nachtcafé laten vallen. Het zijn mijn helden namelijk die langskomen. En dat betekent een nachtvol mooie denkers, vrijmoedige vertellers, bevlogen makers. En in dit uur heb ik dan gekozen voor sterke vrouwen. Straks een van de in mijn ogen meest strijdbare vrouwen die Nederland kent, Ayaan Ali. En ik ben mij echt wel bewust van het subjectieve gehalte van deze opmerking hoor, maar je zult het toch in deze deze nacht wel heel even mee moeten doen. Een andere stoere en pittige dame is toch wel Hannie van Leeuwen. De politica werd geboren in januari 1926. De Tweede Wereldoorlog is bepalend geweest voor haar hele leven... en het zou ook nadrukkelijk meespelen in haar lange bestuurlijke en politieke carrière. Ze was lid van de Eerste en Tweede Kamer voor het CDA. In deze bijdrage van het toenmalige Telejak is Ben Kolster in gesprek met CDA-corrivee Hannie van Leeuwen. Het is 1 mei 2010, dus er staan weer twee belangrijke dagen voor de deur. Het woord is aan Ben Kolster. Dag mevrouw van Leeuwen, welkom Goeiedag. in Helden van Toen. Een paar dagen voor ja, de twee vierde grote herdenkingsdagen ja. weer, de 4e en de 5e mei. Ik zou om te beginnen van dit gesprek u even mee willen laten luisteren en kijken. Want ik zeg er ook bij: dit programma is nu ook via de site van TELIAC Helden van Toen live te zien als televisieprogramma. Zou ik u mee willen laten luisteren naar een historisch fragment? Goedemorgen, dames en heren. Hier is Helversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Hier boven nieuwsberichten van het ANP.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 Voor zover bekend zijn tenminste zes Duitse vliegtuigen neergehaald. De radio Nieuwsdienst van die ochtend, 8 uur, de 10e mei, vrijdag 10 mei 1940. Als u dit hoort, dit bericht, u heeft het ongetwijfeld wel eens vaker teruggehoord, maar als u dit weer hoort, wat, wat komt er dan als eerste in u op qua gevoel? Het eerste komt in mij op de parachutisten die ik smorgens vroeg vak, zag. Want we werden allemaal wakker van de overvliegende vliegtuigen. Want ik woonde in Delft, vlakbij de Wippolder. En in de Wippolder is nogal uh, hard gevochten En uh -huh. wij hadden verhoudingsgewijze nogal veel uh, Duits, uh, Nederlandse troepen. Uh, de opleiding hadden wij. En de autoopleiding hadden we. Dus er waren in Delft op zichzelf... aardig wat mensen, Nederlanders, om ons te verdedigen. Uh -huh. Maar de parachutisten kwamen in golven aan... Wat was uw gevoel erbij? Want het was natuurlijk uh, vanaf de uh, augustusdagen van 1939... de mobilisatie was toen begonnen, was het spannend geweest. Steeds die dreiging van er gaat iets gebeuren. In april de inval in Noorwegen. Toen u ze uit de lucht zag ko komen, de Luftwaffe met de Duitse para's. Wat dacht u? Nou, eigenlijk meer door de opmerking van mijn vader. En die zei meteen, dit is foute boel. Dit hebben we verwacht. Verschrikkelijk. En uh, een paar uur later was hij vertrokken. Want toen ging hij zelf weg, want hij zat bij de vrijwillige landstorm. Dus hij voelde zich geroepen om mee te gaan vechten. Ja, dat was vrijdag 10 mei die oorlog zou ja. als, als, als gevechtsoorlog vijf dagen duren. 14 mei het bombardement van Rotterdam. Hoe heeft u het nieuws, hoe heeft u de ontwikkeling die eerste twee, drie dagen gevolgd tot nou, de capitulatie? Na twee dagen zijn wij al weggegaan, want de Wippolder... Daar woonde ik dus in de uh -huh. Van Vanspijkstraat. Die werd geëvacueerd. En wij gingen naar kennissen die op de markt woonden. Op de markt met de oude kerk. En daar zijn we naartoe gegaan. En mijn vader is gebleven. Want die ging zijn werk doen wat hij vond dat hij moest doen. Uh -huh. En ja, wat ik het verschrikkelijkste ook vond. Dat bombardement van Rotterdam. En toen zag hij daarna die hele grote vuurbal. Dat zijn eigenlijk de drie dingen... die ik me nog steeds van het begin van de oorlog herinner. Uh, die parachutisten dat bombardement van Rotterdam en die grote vuurbal die je daarna zag. En toen daarna die stromen vluchtelingen die richting Delft kwamen. Want we hebben toen in Delft ontzettend veel evacuees gehad. Mm -hmm. Ook mijn oom en tante waren erbij. Die zijn bij ons in de buurt gekomen. En dan, dan is die oorlog. Die was in september ja. 1 september 1939 het jaar daarvoor begonnen. U had natuurlijk het nieuws gehoord, zien kon je het nog niet... want er was nog geen tv, maar van de inval in Polen, het bombardement van Warschau. En dan is in een keer die oorlog, die gevreesde oorlog... Ja. Is het dan ook in dat rustige Nederland? Ja. Wat, wat, hoe gaan mensen daar dan mee om? Nou, het, het, was, het was iets verschrikkelijks. En het meest is mij bijgebleven 14 mei. Want ik zat toen op de markt, hè. daar waren we bij kennissen, de familie Punt. En toen hebben we op de markt voor het laatst, want er was het stadhuis tegenover de Oude Kerk, en zij woonden daar vlakbij. Uh, hebben we het Wilhelmus gezongen. En toen ging dat je door Mergenbeen En toen dacht je... En je maar je had er nog geen benul van... van die vijf jaren die zou komen... van die en van die onderdrukking... en van de, die verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn. Maar je had wel als kind... ik was natuurlijk toen 14 jaar... Uh, het idee van er is nou iets heel verschrikkelijks aan de gang. Alle uh, uh, oudere mensen stonden te huilen op die markt... want we zongen voor het laatst het Wilhelmus. Nou, dus uh, dat was heel benauwd. Ja, En de koningin, dat bericht kwam natuurlijk binnen. De koningin en de koninklijke familie had het land moeten verlaten. Had het land moeten verlaten, ja. Als je, uh, dan ga ik eigenlijk met u, mevrouw van Leeuwen, terug naar de jaren daarvoor. Uh, de oorlog was in 1939 begonnen, maar ja. laten we zeggen, vanaf 1933 Hitler aan de macht in Duitsland. Hoe werd er in Nederland bij u thuis gesproken in de jaren daarvoor over Duitsland, over Hitler, over die partij, die nazi-partij? Nou, dat werd eigenlijk voor de kinderen een beetje doodgezwegen. He, wij wisten wel eh, dat eh, ons buurland eh, een verschrikkelijke leider had... En uh, dat hij er wel uit was om op de macht te krijgen in de hele wereld. Maar ze probeerden het toch. Ik was veertien. Uh, mijn broertjes waren iets ouder en ik had nog een jongere broertje. Voor ons weg te houden. Maar het was een erg onzekere tijd. Dat ja, weet ik wel. Toen u daar later, uh, ook misschien na de oorlog of in de oorlogsjaren... met uw ouders over sprak. Uh, uh, nou, hadden die... zij door in die uh, jaren dertig wat er dreigde in Europa? Ja, zij wel. Het gevaar van mijn, mijn vader had het helemaal door. Ja. En mijn moeder ook. En, uh, nee hoor, de, daar mankeerde niks aan. Maar in die oorlog zelf praatte je veel meer over het overleven. En wat je wel en wat je niet moest doen. Uh -huh. he, want uh, mijn vader zat in het verzet. Mijn broers zijn in, in, al heel vroeg uh, ondergedoken. Mijn oudste broer was student. He, dus dat was het studentenverzet. Mijn tweede broer die uh, moest voor de arbeidsinzet. Zoals dat toen heette. En uh, die is ook ondergedoken. En uh -huh. die is bij de KP terechtgekomen. Daar zullen we het zo dadelijk ja. over hebben. Toch nog uh, veel Nederlanders die misschien de politiek... dat is natuurlijk tegenwoordig ook zo niet echt volgen... ook internationaal. Politiek. Had u het gevoel dat dat een verrassing voor ze was... dat, dat Hitler dat ook met West-Europese landen ging ja. doen... dat ook Nederland, Luxemburg en België en Frankrijk aan de beurt kwamen? Nou, in, in onze kringen niet. In de kringen uh, waar ik toe behoorde, uh, een geformeerd meisje... Uh, was toch wel, uh, waren we er min of meer op voorbereid. Uh -huh. Maar ik denk dat een heleboel Nederlanders uh, uh, tot in het laatst hebben geloofd... Dat Nederland uh, niets zou gebeuren. U hebt het gevoel dat binnen. Uh, ik koppel daar gelijk een partij aan, de antirevolutionaire Partij, de partij van Colijn. Ja. Dat ook de top door had. Mensen als Colijn door hadden wat er zou kunnen gebeuren. Uh, Was men alert genoeg? Was die ook wat. Als nou, je kijkt naar de defensie nog niet. Laten we zeggen. Uh, We al, waren als Nederlands volk natuurlijk niet alert genoeg. En de politiek was ook niet alert genoeg. Want anders hadden ze natuurlijk nooit toegestaan uh, dat wij zo weinig goed bewapend waren. Het was mm -hmm. natuurlijk de tijd van het gebroken geweertje. Ja. He, en, en, zeggen, en dat was wel... Daar waren natuurlijk de anti-revolutionairen ontzettend tegen. En die hebben steeds gewaarschuwd... dat we moesten zorgen voor een goede krijgsmacht. Dat hebben we niet gedaan. Mm. En dat is natuurlijk zo. En dat herinner ik me ook nog levendig. En daar heb ik me altijd van voorgenomen. Dat nooit meer. Uh, onze jongens kwamen in wezen... met een paar mitrailleurs... tegenover een goed uitgeruste vijand te ja. staan. We waren helemaal niet voorbereid op de oorlog. Dus als je dat bedoelt, nee. Uh, maar in bepaalde kringen... Uh, werd wel Duitsland en Hitler met name als zeer bedreigend gezien. Ja, ja. Uh, u zegt, ja, de laatste het leiderschap in Nederland... had het uh, uh, door de bank genomen niet echt krachtig in de hand. Nee. Neemt u dat uh, de regeringen vanaf 35 kwalijk... waar ook uw partij, waar een, als een pro-, ja als als premier een prominente rol in speelde... dat ze ja, toch ja. dat een uh, beetje pap in de nat houden... wat de Engelsen overigens uh, uh, uh, ook deden? Uh, ja, nou ja kwalijk genomen. Kijk, ook al hadden we een heel goed leger gehad, ik denk dat we toch tegen zo'n macht als Duitsland het onderspit hadden gedolven. Uh -huh. Maar ik heb ze wel kwalijk genomen dat je en dat vind ik ook altijd je moet de wapens niet gebruiken en je moet nooit zelf aanvallen, maar je moet je wel kunnen verdedigen. En ik heb de regering wel kwalijk genomen dat we niet gezorgd hebben dat onze manschappen goed gewapend waren mm -hmm. en dat ze de instrumenten hadden... om zich tegen de vijand te verzetten. Met ja. Blote handen tegen de Duitsers vechten. dat gaat de natuurlijk niet. De vraag is eigenlijk of je het dan mag doen. In Denemarken heeft men gezegd, wij zijn geen partij. Laat het maar zo laten. En daar zijn de Duitsers min of meer zonder slag of stoot binnen gemarcheerd. Ja, ja. Uh... Maar dat lag natuurlijk ook niet in de Nederlandse landaard. Nee, hè? Nee. Ik denk ook als je Denemarken en Nederland vergelijkt... dat er in Nederland toch relatief veel meer verzet is geweest. Mm -hmm. hè, wij, wij, wij beschouwden, toen Duitsland ons land overviel... was die daar onrechtmatig. En dat beschouwden we als onrecht. En dus moesten we ons daartegen verzetten. Mijn gast van vandaag in Helder van Toen is uh, CDA-politica... Harnie van Leeuwen. En we praten met haar met name over wat de oorlog, de Tweede Wereldoorlog... voor haar leven en haar politiek denken daarna... en handelen natuurlijk ook mevrouw van Leeuwen betekend heeft. Um, die eerste tijd he, dat uh, Nederland bezet is... de zomer van 1940, uh, de herfst van 40 zo na 41 toe... wat merken jullie dan? Wat merkt Nederland dan van, ja, van die Duitse bezetting? Toch nog niet zo gek veel toen. Je merkte het... Uh, aan de oudere mensen. Uh -huh. Die waren allemaal erg bedrukt en waren helemaal niet vrolijk meer. Maar ik kon, uh, en op school, hè, ik weet nog heel goed... dat wij uh, weer uh, terugkwamen op school na, na die meidagen. En uh, dat het hoofd van de school ons toesprak. Dat het nooit meer zou worden uh, in de komende tijd uh, als uh, voordien. En die was echt helemaal van slag af. En de leraren waren dat ook. Voelden hè? jullie dat ook? Konden jullie daar als, ja, als tieners, want u was 14, 15, ja, daarin meevoelen? Wat dan... Ja, dat konden we weer meevoelen. Uh -huh. En diezelfde, diezelfde zomer heb ik dus uh, mijn MULO-examen gedaan. Het was 1940. Ik was 14 jaar toen ik mijn MULO-diploma deed. En uh, ik ben daarna thuisgebleven. Want mijn vader zei, uh, nou, je, je moet maar nergens naartoe. Want uh, het kan zijn dat we je nog nodig hebben. En dergelijke. En ik ben dus eigenlijk al... Uh, vrij jong in het militaire verzet terechtgekomen. Ja, te want uh, u zei het al, uw, uw vader en broers... die waren een soort van zelfsprekendheid in uw milieu... maar voor mij is dat, heel, als je het nu erover leest... helemaal niet zo vanzelfsprekend... dat zij direct zeiden, dit kan niet... en de consequentie is dat wij verzet plegen. Hoe, hoe, uh, hoe werd daarover gesproken? Hoe dacht uw vader? Hoe dacht uw broer, oudere broers daarover? Dat uh, ze... Nou, mijn oudere broers... die volgden natuurlijk heel erg wat er gebeurd was. Uh, laten we zeggen, het studentenverzet... dat kwam op mijn broer af... Uh, die arbeidsinzet kwam op een, een andere broer af. Maar mijn vader en moeder die waren al heel snel... vanaf het eerste moment eigenlijk betrokken... bij de verzetsgroepen uh -huh. die zich gingen organiseren. En dat gebeurde zo niet in het jaar 40 nog. Dat gebeurde zo eind 41. En, en hey, wat, 41. Waar, hoe uitte zich dat? Waar, nou, waar raakte hij, hij dat uh, tegen ons heel duidelijk zei... Uh, jongens, jullie zien misschien dingen thuis gebeuren... waarvan je denkt, wat is dat vreemd? Maar je mag nooit buiten de deur over praten. Uh -huh. En dat wisten wij, dat ja, ja. was ons heel erg eh, op het hart gebonden... over wat je zag en wat je deed, werd niet gepraat. Ja. En, eh, dat, en dat heb ik later ook als heel erg moeilijk gevonden. Mijn vriendinnetjes gingen gewoon naar school... en ik zat in het militaire verzet. En u wist heel veel, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar ik wil... Uh, uh, de, partij, de, de premier van uw partij, Jan-Peter Bal, uh, Jan Balken... die heeft het altijd over normen en waarden. Hè? En in een crisistijd, in een oorlogstijd... dan word je daar natuurlijk echt op aangesproken. Kunt u eens aangeven wat in uw milieu uh, gereformeerd, antirevolutionair... in Delft, maar ook in Nederland... wat de normen en waarden waren waardoor mensen zeiden... Uh, we kunnen kijken hoe we die oorlog doorkomen... of we gaan iets doen. Kunt u eens aangeven waar, uh, waar dat de grondslag in nou, ligt? Nou, eh... Uh, bij mijn vader was het onmiddellijk, we gaan iets doen. Die moffen, hij had het altijd over de moffen, die horen hier niet thuis. En die moeten zo gauw mogelijk het land weer uit. Ja. En wij moeten ons verzetten. En zeker toen uh, de moffen gingen optreden. Hè, laten we zeggen, dat was nog niet direct. 40, 41 was het toch nog betrekkelijk rustig. Maar aan het eind van 41, toen werd het echt spannend. En ja. toen kreeg je overal dat verzet. En toen kwamen ook uh, de verschillende illegale tijdschriften op. Ik noem trouw, hè, dat is logisch. Mm -hmm. Ik noem ook op wacht. En die bezorgde ik. Vader had een verzendadres, maar vader kwam ook in de verzetsgroep. En de, de verzetslieden, de verzetsstrijders vergaderden bij ons aan huis. En je proefde dus aan hen dat je daar niet zoveel moest vertellen. En op een gegeven moment kwamen. Eh, ik, wij woonden in de Van Spijkstraat, en dan ging je rechtsaf het hoekje om. En dan had je de dokter Bavingschool. Uh -huh. Dat was de voor Lagere School. En daar was ik op geweest. En, daar ben ik mijn, de, de, en die werd gevorderd door de Duitsers. Dus de Duitsers zaten vlak bij ons om de hoek. Ja, dus uh, laten we zeggen... Ja. de activiteiten gebeurden... verzetsactiviteiten onder de neus van, van de Duitsers. Onder de neus van de Duitsers. Wat ik mij afvraag dan... de consequentie is ook dat uh, uw vader ging in het verzet. De broers waren al nou ja, redelijk... naar de volwassenheid groeiende jongens... Maar u raakte het ook bij betrokken. Hoe is dat gegaan? Dat je een meisje van 14, 15 zegt van. Nee, ik, ik was, ik was, 16 misschien? Ik met? was uh, uh, nauwelijks 16. Nou, ik weet dat nog heel goed. Kees van Oostrom. dat was een gymnastiekleraar en die woonde in Den Haag. En die kwam bij mijn vader langs en die zei tegen mijn vader: uh, we zoeken iemand uh, die uh, de lijn Den Haag, Delft, Rotterdam, Rotterdam, Delft, Den Haag kan bedienen. Nou, toen was mijn vader even stil. En toen zei hij, dat kan mijn dochter wel doen. Zo ging het in die ja. tijd in de geformeerde gezinnen. En dat volgde... Nee, die vanzelfsprekendheid, die iedereen vanzelfsprekendheid, zet zich ze erin. In. Ja. daar zet mijn dochter zich wel voor in. Maar daar zet ik dan tegenover. In 1941, 1942 ging je al heel duidelijk voelen wat, uh, wat er gebeurde. Ja, het was 1942 Ja, in 1942 ja. de maatregelen van ja. de Duitsers, er waren al doodvonden geweest, ja. waren heel duidelijk. Je wist hoe hard ze waren. Ja. Wat is dat dan dat hij toch zijn jonge dochter, want ja, laten we zeggen, 16 jaar, dan ben je toch nog een meisje. Ja. He, toch ja. daaraan blootstelde? Nou, dat was. Uh, ja, dat, dat hij dat durfde. Uh, ja, dat was het diepe geloof dat je er wat aan moest doen. Dat je er niet in moest berusten dat die Duitsers er waren. Mm -hmm. En dat je daar tegen in moest gaan. En de jongens deden het op hun manier. Die waren intussen ondergedoken. En eh, nou ja, hij had nog een dochter. En eh, nou, die dochter zou dat varkentje ja. wel wassen. Ja. Die zou wel courierster worden. Dat is ook goed gegaan, achteraf allemaal. En u bent er ook ja. een type voor om het te doen, maar toch nou. Hey. nou ja, laten we zeggen van, kijk... Het was meer toen de vanzelfsprekendheid... Eh, dat je deed wat je vader je vroeg... Ja. En je had natuurlijk zelf ook wel iets van je ouders overgenomen... van die Duitsers, die horen je niet. Dus uh, nou ja, als ik dat kan... en ik heb het pas later gerealiseerd... want ik had een veel oudere collega, dat was een verpleegster... en die zei, uh, en toen moest ik blijkbaar iets heel gevaarlijks wegbrengen... en, uh, en toen zei ze, ben je ook gelovig? Nou ja, een meisje van 16 jaar... Nou, hè? daar zit het wel wat, maar toch niet zo. Hè. Dus ik Zware er... vragen aan de tiener, ja, ik, hè? Ik, ja. ik keek er wat verschrikt aan. En toen zei ze, ja, maar je realiseert je toch wel... dat als je gepakt wordt, dat je doodgeschoten kan worden? Nou, toen ben ik wel eventjes van streek geweest. Ja, ja dat had ik me zo niet gerealiseerd. Maar dat was toch geen reden van mij. Ik dacht, nou, dat overkomt mij niet. Tot, uh, ik heb uh, drie akkefietjes meegemaakt. Tot ik de eerste keer, ik had altijd de militaire verzetsgroep Albrecht Hollands Glorie die bracht dus alle militaire objecten in kaart... Van de Duitsers. Dat was voor de Engelsen natuurlijk bedoeld. Dat was spionage, militaire spionage. Een van de meest essentiële dingen meest die je in bezet gebied kunt doen, dingen. natuurlijk. Ja, ja en uh, ik had altijd die kaarten uh, op mijn buik gebonden. Hè. Want, nou ja, en zo zeg, ze fouilleerden meisjes toch niet zo heel vaak dat ze zich helemaal moesten uitkleden. Dat deden ze zo. Dus, en toen brak het touw. <lacht> en dat was er vlak bij huis. En in die, om die straat zaten die, en die Duitsers. En voelde al wegglijden natuurlijk. Ik voelde het ja. wegglijden. Nou, toen heb ik, maar het is gelukkig goed afgelopen. Dat was de eerste keer. De tweede keer ben ik op de terugweg gepakt door de Duitsers. Dat was na spertijd. Dus ik hoorde ook niet, we hadden spertijd. dat je op een bepaalde tijd thuis moest zijn en niet meer buiten de deur mocht komen. En ik was te laat, want ik moest op twee verschillende adressen. En je had een fiets met houten banden. Uh, nou, dus dat was erg zwaar. Dus ik was een beetje moe, ik was niet zo hard opgeschoten... en toen ben ik gepakt. Maar wat was nou mijn geluk? Uh, er stonden in de druiventijd altijd Westlandse tuiders... en die verkochten de duiven zo zwart aan de mensen. Ja. En één ding had je wel genoeg... want je kon natuurlijk geen cent uitgeven, dat is geld. Dus ik kreeg iedere dag geld mee... Uh, uh, in druiventijd om druiven te kopen. En die bewaarde ik dan ook een stukje voor thuis. En die vonden ze... en Dus ik ben er met een heel beklagenswaardig uh, verhaal... Uh, over honger uh, uh, en dergelijke afgekomen. En ik heb zelfs van die Duitsers nog een boterham meegekregen. Goed mogelijk. De, ja. U was een heel goede actrice ja. eigenlijk. Ja ja. ja, ja, ja. En de derde keer... Uh, toen kwam ik ook thuis. Toen was ik ook nou, zo omstreeks de tijd dat je binnen moest zijn... En mijn moeder, ja, die was allemaal natuurlijk verschrikkelijk moe. En we hadden een potkacheltje in de huiskamer. En op dit uh, potkacheltje stond een pan waarin suikerbieten werden gekookt. U weet, uh, vele Nederlanders ja. hebben in die dagen suikerbieten N Niet gereden. te eten, zeggen alle mensen die het geproefd hebben. Uh, niet nee, te eten, nee. maar het vulde. Ja. Uh, ik zei altijd, het vulde je maag. En mijn moeder schrok wakker en die slaat zo die pan met suikerbieten van het kacheltje over mijn benen. Uh -huh. En uh, toen was ik in de derde graad verbrand. Maar ik had natuurlijk een heleboel illegale spullen thuis. En dat was het ergste. U kon er niet tussenuit dan uh, uh, uh, naar een ziekenhuis? of. Nee, nee. je kon er niet tussen. Dus, dus ik, ben, uh, ik heb een kooi gekregen thuis. Maar onze dokter was lid van de cultuurkammer. Uh -huh. Je had goede en slechte doktoren. En hij behoorde tot degene die lid was van de cultuurkammer. Maar hij was heel erg op ons gesteld. En ik denk, nou, hij verraadt ons. Hij ziet alles. Ja. En hij verraadt ons. Dat heeft hij niet gedaan. Dat geeft de... toch aan dat dat voor hem ook een stap te ver was. Dat was een stap te ver. Dus dat heeft me... toch heel goed gedaan. Ja. Ja. De spanning. Daar kunnen we het misschien zo dadelijk ook over hebben. En wat er, ja, vooral na het einde toe van de oorlog gebeurt. En ik wil nog iets meer weten over die Albert groep. Mevrouw van Leeuwen. Maar ja. terug weer naar... Uw periode in dat Delftse gebied als, als meisje van 16, 17, mevrouw van Leeuwen, ja, angst moet toch een rol gespeeld hebben als die oorlog uh, uh, zich voortzet en als je gaat merken dat uh, ja, mensen gearresteerd worden en ook doodvondens in de krant komen. Hoe, hoe, hoe, hoe gingen jullie daarom? Hoe ging u daarom? Hoe ging het gezin daarmee om? Nou, we hadden natuurlijk toen met uh, de, de, de, de twee broers die buiten het gezin waren. Al niet zo gek veel contact mee. Want, uh, want alle lijnen waren afgesloten. Uh -huh. Dus je leefde toch in de kleine beslotenheid van het gezinnetje moet dat voor, over was. moet voor uw vader moet ook vader lastig geweest zijn. Hè? En, uh, en, en wij twee, ja. En eigenlijk was ik voortdurend bang. Je bent natuurlijk nog te jong uh, om het allemaal heel goed te doordenken. Maar het was voortdurend iets bedreigends. Uh, van op iedere hoek kon een vijand staan, kon je verraden worden en dergelijke. Ja, en, en dat slijt niet hoor. Dat duurt al de jaren door. Mm -hmm. En dat, uh, dat weet ik wel. En ik heb me toen ook al voorgenomen. En als we nog eens een keer uit deze ellende komen... dan zal ik zorgen dat er zoiets nooit meer gebeurt. Ja. En dat is later, kom ik zo dadelijk nog nee. op de, de leidraad in uw politiek ja. denken, geweest, ja. uw handelen. En ja. Daar kunnen we het zo in, in, in het vervolg maar, over hebben. Maar uh, ja, die jaren, je weet nu... het duurde tot 5 mei 1945... maar... In Pakweg. Dus De herfst van 1943, wist je niet. 43 nee. 40, wist nee. niet waar je stond? En toen na de mislukte 1944 bij, bij Nijmegen... Nee, nee, de, het, het was eindeloos, eindeloos. Ja. En ik moest natuurlijk dag in dag uit moest ik mijn ritje maken. Uh, daar zit natuurlijk wel een zekere gewenning in. Maar was door alles heen was er altijd... Wat kan er vandaag weer gebeuren? Ja. Daarbij kwam natuurlijk in die, laatste honger, uh, in die laatste jaren de honger bij... He, want ondanks dat vader ging vaak op pad uh, om uh, eten te halen. En ik was nog bevoorrecht, want wij waren natuurlijk een gezin in het verzet. En u weet, de werd door de organisatie voor de, die zich voor de onderduikers sterk maakte, werden alle bomkaarten gekraakt. En van die bronkaarten kregen wij dan ook wel eens wat. Dus dat was wel toegespeeld om dat gezin een klein duwtje te een geven. Klein bij hun werk. Een klein duwtje, want ze wisten natuurlijk dat ik vrij zwaar werk moest doen. Ja. En mijn vader op zijn manier ook, en mijn moeder. Maar desalniettemin. Had je toch ontiegelijke trek. Ik zal het nooit honger noemen. Want honger hadden de mensen in, in Nederland die uh -huh. aan hongerodeem ja. zijn, uh, zijn gestorven. En al de mensen in de wereld die op het ogenblik niks te eten hebben. Maar je bent nog in de uh, 16, 17 jaar. Is nog niet uitgegroeid zelfs? Hè? Nee, is nog niet uitgegroeid. Nee. Ik zag dat toen ook. Uh, Peren slecht uit, zeggen ze ja, dan wel. Heel he? dun meisje waarschijnlijk. Heel, heel, ja. dun, heel ja. dun meisje en dergelijke. Maar ja, op een of andere manier krijg je toch de kracht om het vol te ja. houden. Die kracht komt overal vandaan. Ongetwijfeld ook uit uw geloof. Maar ook, uh, uh, zeggen de mensen die uh, haar gehoord hebben... ook vanuit Londen, vanuit de toespraken van koning uh, Helmina. en ja. Ik wil u een klein stukje laten horen uit ja. iets eerder, ja. uh, de iets eerdere periode ja. van de oorlog. Op het moment dat in de zomer, in juni 1941... Duitsland de Sovjet-Unie ja. binnenvalt. Zedert zondag strijdt de vijand op twee fronten. Zedert zondag regenen de bommen uit het westen en vanuit het oosten... op zijn steden, zijn havens en zijn werkplaatsen. De schade en het nadeel, hem toegebracht, betekenen winst voor ons. Aan allen die met aandacht de gebeurtenissen volgen... Moet het duidelijk zijn dat het meer dan ooit ons allerplicht is alle krachten in te stellen om steeds gereed te zijn. Voor zoveel in ons vermogen ligt op het juiste ogenblik een vijand te bestrijden om onze gemeenschappelijke zaak te doen zegevieren Wie op het juiste ogenblik handelt slaat de nazi op den kop. Ik heb het gezegd. Ik heb gezegd, echt koningin Wilhelmina vanuit ja. Londen. Wat betekende zij voor jullie hier in dit bezette Nederland? Nou, dat was toch wel iets waar we aan onze vasthielden. En we probeerden altijd illegaal te luisteren naar Radio Oranje. Dat, dat was het. Maar ja, aan de andere kant was het zo. Ze was natuurlijk wel heel ver weg. En jij zat in die dagelijkse bezorgdheid. Wij moesten het doen. Wij ja. moesten het doen in Nederland. Ze bemoedigde ons wel... Maar je, je, je, je, moest het toch, je moest het toch eigenlijk hebben van de, de eigen moed die in je zat... en het karakter om tegen al dat onrecht in te gaan. Heeft u geloof ook een rol gespeeld? Uh, Heeft u iets aan de kerk gehad, aan het gereformeerde geloof? Ja, in zekere zin wel. Uh, toch ook niet. Uh, want uh, kijk, ik was natuurlijk net op een leeftijd dat ook de twijfel toesloeg. Hè? Uh, laten we zeggen, wij, wij krijgen, kregen natuurlijk ook enige weet niet alles... Dat hebben we pas na de oorlog geweten, maar van de, de miljoenen moord op de Joden... dat zal ik nooit vergeten. Hoe je zoiets kunt doen als, als Duitsers. Al die mensen uitmoorden. En toen ben ik wel gaan twijfelen van, mm -hmm. heeft God dit nou bedoeld? Waar, zoals sommige mensen na de oorlog ook hebben gezegd, waar ja, was God ja, tijdens het, Auschwitz? Bij, ja, waar was God tijdens Auschwitz, ja... Ja, en uh, daar zou je nooit antwoord op krijgen. Want wij zijn het natuurlijk die alle ellende in de wereld gebracht mm -hmm. hebben. Want hoe komen de, uh, de oorlogen? Het komt door machthebbers die zich vergrijpen aan uh, datgene wat ze niet toekomt. Het komt door welvaartsverschillen die er zijn. Uh, en ik had van al die zaken had ik gezegd. En als ik uit, de, uh, uit het verzet kom... Leven weer in vrijheid. Want dat was voor mij het wenkend perspectief. Eens zal er een eind komen aan dat onrecht. En ik weet altijd nog dat prachtige gedicht van Muus Jacobsen. kinderen. In een vrij land mogen we leven. En wij zijn vrij van wat ons leven benauwd. Angst dat we jullie moesten overgeven aan beesten eeuw dat alle geesten knout. Nou, dat, die angst, hè, ja. die zat ook in je. En daarom verwoorden dat gedicht. het Zo prachtig. Kinderen, we zijn bevrijd. Het is, het is waar. Wij, het ja. is waar wat we geloven. Dat is over een paar dagen, mevrouw van Leeuwen. Ja. 65 jaar geleden. Uh, zijn er mensen van hun geloof gevallen door de oorlog? Ook in uw kring? Uh, ja, uh, om mij heen wel, ja. Uh, en Zelf heb ik het er altijd ontzettend uh, moeilijk mee gehad. Maar ik heb het eigenlijk nog veel moeilijker dat wij er zo slecht in slagen... Terwijl we... Hè, er is ook zo'n bekend verzetsgedicht dat zegt... Zijn wij voor de herinnering te laf. Hè? Dus hebben toch een heleboel mensen hun leven gegeven... om Nederland te bevrijden. Mm -hmm. En eh, nog even, en nog een paar dagen en ze liggen weer te En Die herdenkingen zijn wel mooi... maar dat wij er nou samen in slagen het maar Wat orgen, hebben we ermee gedaan? Wat ja. hebben we met die vrijheid gedaan? Dan is de oorlog voorbij. Uh, ja. Ja, Nederland hergrijpt zich ook in politieke maatschappelijke zin weer. Zo lijkt het. hè. Uh, het lijkt wel of... Uh, Mei 40 in ja. mei 45 ja. wordt voortgezet. U bent inmiddels lid geworden van de Anti-Revolutionaire Partij. Ja. We gaan niet uw hele carrière, politieke nee. carrière doornemen. Nee. Eerste Kamerlid, Tweede Kamerlid. Nou ja, uh, u bent wethouder geweest uh, van alles. Uh, maar uh, dat deelnemen, dat actief deelnemen vanaf de jaren uh, 50 aan die politiek. En nou ja, tot aan een Kamerlidmaatschap vele jaren toe. Wat is uw gedachte daartoe bij geweest? Die jonge vrouw die in het verzet heeft gezeten, dat heeft overleefd... en dan die kans krijgt van... Nou, ik we had... zijn het niet vergeten wat we toen elkaar ja. beloofd hebben in de oorlog. Nou, dat is het punt. Ik heb gezegd, als ik mag leven in vrijheid... dan zal ik bouwen aan een rechtvaardige samenleving. He? Aan een democratie waarin iedereen tot zijn recht kan komen. En, en dat zeg ik ook. Ik heb heel lang gesproken op 4 en 5 mei. Hè, laten we zeggen, in de kerken en overal uh -huh. waar ik gevraagd werd. En dan kon je zo laten zien hè, euh, laten we zeggen, waarvoor we die vrijheid hadden gekregen. En wat we er eigenlijk in feite mee zouden moeten doen. En dat daar toch betrekkelijk... Weinig van terechtgekomen is. Ook in uw kring? Ik, uh, uh, ja, laten we zeggen. Maar ik, RC nou, wat ik, later ik, ik met de KVP. Ik, ik, zie de de hele, ik zie in de hele samenleving. We hebben al eerst wel met elkaar gewerkt aan het uh, brengen van solidariteit. Ook voor de zwakkeren in de samenleving. Maar uh, je hoeft maar even aan ons te komen. Hè? Mm -hmm. laten we zeggen. En, uh, het is dus flinterdun in wezen. Ja, het is flinterdun. En dan kruipen we weer terug en dan hebben we allerlei, uh, allerlei smoezen... Eh, om, eh, ja, eh, om onze eigen rijkdom te behouden en niet te delen. Eh. En dan worden we tijdelijk worden we weer geroerd... als er dan zo'n verschrikkelijke ramp in Haiti of waar dan ook is... Eh, dan geven we gul. En, maar dat zeggen we gelijk al even later... Dat is makkelijk natuurlijk. Hè? Even de knip trekken. Even. even de knip trekken. Maar werkelijk iedere dag weer werken aan een betere samenleving... dat vraagt veel meer offers van je. Maar je zou kunnen denken, die generatie, uw leeftijdgenoten... Uh, u bent nu, mag ik zeggen, u bent 84 nog ja. zo actief als, uh, als 30 ja. jaar geleden. Onvoorstelbaar. Maar die generatiegenoten die met u die jaren 50, 60, 70 hebben doorgemaakt... die hadden toch datzelfde meegemaakt? Hadden die niet datzelfde gevoel... we moeten het samen nu verder brengen met ja, die oorlogen gedachten? dat had de oude generatie heel erg sterk. Maar wij zijn er, en dat moet je natuurlijk ook ons zelf moeten we daarop bevragen... wij zijn er blijkbaar niet in geslaagd die boodschap zo bij de jongeren over te brengen... en dat de jongeren, die nu al op middelbare leeftijd zijn... zeggen, Poet, dat is het. Ja. Daar gaan we voor. En dat zit toch een beetje in onszelf. We zijn vermoedelijk uh, de eerste jaren... Kijk, vlak na de oorlog was het zo. Toen moest je niet over het verzet praten. Want toen bestempelden ze ons allemaal als avonturiers. En ik ontken niet... Dat er onder de verzetstrijders soms ook avonturiers hebben gezeten. Maar er zijn vele mensen die uit oprechte overtuiging hun leven in de waagschaal hebben gezet en dat vaak hebben verloren. Dat waren geen avonturiers. Maar op een of andere manier is dat niet beklijft in de samenleving. En, en daardoor krijg je natuurlijk de narigheid... want dan wordt het gewoon een blote slijt van... Uh, jongens, hoe kom ik het meest aan me trekken? Ja, dan komt He? het, het nou, heel simpele ik-ik-ik-komt ja, dan ik, weer ik, terug. Ik, ik en de ander kan stikken. In de jaren zeventig zie je dat als de generatie uw generatie ouder wordt... dat dat, ook onder invloed misschien van die jaarlijks verschijnende delen... van ja. uh, de boeken van professor Loede Jong, die oorlog weer terugkomt. U zat toen in de Kamer. Hoe heeft u zo'n affaire als die rond de drie van Breda ervaren? Nou, dat was ontzettend moeilijk... Kijk, want dat is natuurlijk de ene kant van de zaak. Eh, ook onze eigen partij was daardoor een beetje verscheurd. Eh, kijk, doodstraf kenden wij niet. En er zijn natuurlijk zaken gebeurd in de oorlog... die de doodstraf zouden hebben gerechtvaardigd. Maar die kenden we niet. Dus wat deden we dan? Levenslang. En levenslang is natuurlijk erger dan doodstraf. En dat is op een gegeven moment... Dus ook eigenlijk de discussie binnen geïnformeerde kring geworden... mag je de doodstraf, denk maar aan Ietje Diepenhorst... Mm -hmm. die daar zeer bevlogen over kon praten... Professor Diepenhorst, Ja, professor, ja, ja. professor Diepenhorst. Kun je, daar, kun je daar zomaar dat laten geworden? Of moet je na zoveel jaren, en zeker na de oorlogsmiddeldadigers... Uh, die ziek en oud zijn, moet je die toch... Niet loslaten. Waar stond u in die periode van die dramatische debat in de Kamer... waar oud-verzetsmensen huilend op de tribune zaten? Ja. Eigenlijk uw voormalige ja. collega's uit de oorlog. Nou, ik heb ook voor vrijlating gestemd. Want ik vond in Bijbelse zin... als je echt een nieuw begin wil maken... dan hadden we misschien de doodstraf moeten toepassen. Ik ben achteraf ook blij dat dat toch niet gebeurd is. Maar dan kun je mensen levenslang veroordelen dat lost ook niks op. Dat lost ook niks op voor degenen die achtergebleven zijn. Nee, je kunt alleen maar wat oplossen in de samenleving... door te zeggen, we zullen met elkaar proberen dat dit nooit voortkomt. Want wat ik al zei... Waardoor ontstaan de oorlogen. Waardoor grepen mensen nou naar de macht die ze niet toekomt. En daar moet je wat aan doen. De tegenstellingen, de vooroordelen in de samenleving wegnemen. Ik weet dat ik altijd, twintig jaar na de oorlog... ontzettend onder de indruk was van Martin Luther King. Mm. En die dat prachtige boek heeft geschreven... waarom we niet langer konden wachten. En toen heeft ges gesproken over de verschrikkelijke onrecht. En toen heeft gedroomd heeft van dat zijn kinderen... ...eens niet meer zouden worden beoordeeld op de kleur van hun huid... ...maar op het kaliber van hun karakter. Nou, hè, die strijd, hè, op allerlei fronten... ...die strijd is vandaag weer in een ja. heel ander opzicht ja. aan de gang. Binnenkort, mevrouw van Leeuwen, verkiezingen, 9 juni. U bent, ik zeg er nog even bij, ook actief nog als hoofdbestuurslid van het CDA... ...het landelijk CDA. Ja. Hoe vindt u dat het CDA doet als het om dat soort zaken gaat... ...bijvoorbeeld de houding naar partijen zoals die van, van Geert Wilders? Aantjes, uh, Willem Aantjes, uw voormalig fractievoorzitter, heeft hier een aantal uh, weken geleden gezeten. En die zei. Uh, ik heb het bijna, het zijn mijn woorden, bijna met het CDA gehad. Het wordt voor mij misschien de Christenunie. Hoe denkt u erover? Nou, ik vind in ieder geval dat de Christenunie uh, mij uh, qua christelijk-sociale beweging vaak meer aanspreekt dan het CDA. En ik zeg, en ik heb het al eerder gezegd. voor mij geen Geert Wilders. Dus ik vind dat onze partij moet uitspreken dat wij niet in één coalitie gaan zitten. Maar u weet, de CDA heeft altijd een standpunt uitgenomen... we mogen niemand uitsluiten... maar ik heb in de laatste uitlatingen van uh, Jan-Peter Balkenende... toch heel erg goed geproefd dat hij ook de grote obstakels ziet. Praat u met hem daar ook over? Uh, Specifiek uh, over zoiets? Uh, jazeker, daar hebben we over gepraat. Uh -huh. Ik zit in de partijbestuur. En dan maar... zegt u tegen hem: Jan-Peter, eh, wat mij betreft, niet eh, samen eh, regeren met. Eh, laten we zeggen, of dit zo letterlijk de aan, aan, aan, aan de orde is gekomen, weet ik niet. Maar iedereen binnen de partij weet van mij dat ik zeg en dat niet. Ook als we in de oppositie dan zouden komen. Dat is heel belangrijk. Eh, want ik vind, ik vind het zo ontstellend belangrijk dat een partij democratisch is. En een partij, eh, dat is net als in Duitsland, waar maar één man het voor te zeggen had en een paar satellieten om hem heen. Laten we zeggen, dat vind ik zo verschrikkelijk... en dat moet voldoende reden zijn om te zeggen dat niet. Mevrouw van Leeuwen, we zijn bijna het eind van deze aflevering van Helder van Toen. Uh, we doen dit vooruitkijkend naar aanstaande dinsdag, de 4e mei. Hoe, hoe, uh, gaat u, hoe, hoe beleeft u zo'n dag, 65 jaar na dato? Nou, uh, ik blijf altijd thuis. Ik heb dit weer mijn achterneefje bij me... Dus ik zal er ongetwijfeld van iets van vertellen. En ik ben vijf mei ook thuis. Ik ben opgehouden met naar de herdenkingen te gaan. Toen ik zag, en dat was toen nog in de stad waar ik geboren en getogen ben. En ik wist dus precies wie fout en wie goed waren geweest. Hoe dan mensen zich gedragen. Mm -hmm. En dan denk ik, daar eigenen zich mensen vier en vijf mei toe. Die het helemaal niet toekomt. En toen dacht ik, ik kan het beter thuis zien op de ja. televisie dan daarbij staan. En uw gevoel erbij als u dan thuis zit, wat komt er dan van die jaren weer nou, bij Nou, dan, dan, dan denk je toch terug, met name uit de mensen in je, in je eigen kring... die het leven toen hebben gelaten, die gefuseerd zijn. Denk maar aan dat beroemde gedicht, een cel is maar hè? twee het meter beroemde lang. gedicht van Kampert. Ja, ja, ja, van Kampert en dergelijke. Het is een tijd om nooit te vergeten. Het is een tijd om nooit te vergeten. U blijft het altijd. Mevrouw Van Leeuwen, Harnie Van Leeuwen, maak u hartelijk bedanken voor uw komst naar Helden van Toen. Ja. U heeft geluisterd naar een aflevering van Helden van toen... eerder uitgezonden in 2010. Ben Kolster was in gesprek met cda Corrivé Hannie van Leeuwen... in een uurtje Sterke Vrouwen. En ja, deze kranige dame hoopt op 18 januari 88 jaar te worden. Dat moet Ayaan Hershiali nog maar zien te halen. De tweede sterke vrouw in dit uur. En ze behoeft eigenlijk nauwelijks een introductie. Wat wel goed is om te vermelden dat is dat dit gesprek uit 2007 is. Inmiddels is er alweer heel wat veranderd. Ze is in 2011 getrouwd. Inmiddels moeder van een zoontje, Thomas... dat ze eergisteren zijn tweede verjaardag vierde. En eerder dit jaar kreeg zij het Amerikaans staatsburgerschap. Dat was dus allemaal nog niet aan de hand... toen Gerard Klaassen in een bijdrage van RKK in Rome met haar sprak. In zijn rubriek Anders Denkende praat Gerard Klaassen vandaag met Ayaan Hirsi Ali... Ah ja, hier zie Ali, politica, denkster, Nederlandse islamkritica. Werkzaam bij de denktank American Enterprise. Verblijvend in de top 100 van Times invloedrijkste mensen op aarde. Levensbeschouwing? Ik ben atheïst. Ik was geboren als moslim en opgevoed als streng moslim. Ik heb zelf dat ook aanvaard en onderschreven. En ben nu atheïst geworden. En daar komt geen verandering meer in? Nee, daar, ik zal niet ineens gaan geloven dat een god bestaat. of een hiernamaals, of engelen en dergelijke. Dergelijke. Ik denk dat het ook belangrijk is om een onderscheid te maken tussen atheïsten. Atheïsme is geen levensbeschouwing, maar een levenshouding. Ja. Het is een houding waarbij je zegt... ik vind niet dat er bewijsvoering is voor het bestaan van God. Ja. Dat is het enige wat atheïsten met elkaar delen. Ajan, ik interview u in Rome, waar u bent. U woont in de Verenigde Staten, heeft lang in Nederland gewoond. Iedereen kent u. Waarom bent u in Rome? Ik ben in Rome voor de boekpromotie van Infidel. Hier heet het Infidel. En in Nederland heet het Mijn Vrijheid. Ja. Ja. Het gaat heel goed met het boek, hè? Het gaat heel goed. Het gaat uitstekend met het boek. Het gaat te goed met het boek. Ja. Nou, ik weet niet of het te goed is... maar ik probeer uh, natuurlijk via de politiek en via de wetenschap... een bepaalde boodschap over te brengen... dat islam als een geloofssysteem niet verenigbaar is... met de waarden van de verlichting. En gek genoeg doet mijn levensverhaal is veel effectiever... Ja. dan alle redelijke boeken over filosofie die daar altijd over geschreven zijn. U, u kijkt mij aan met een blik van... dit begrijp je toch wel, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Verbaast het u zelf allemaal? Ja, het verbaast mij allemaal, inderdaad. Ik denk, ik heb al die boeken over verlichting moeten doornemen tijdens mijn studie. Dat vond ik zelf overtuigend. En het is heel gek als ik dan hier in het Westen mensen moet overtuigen... van hoe waardevol die waarden zijn ja. via mijn levensverhaal. Ja. Jan, uh, hier zie je al die, uh, hoe, hoe ziet uw leven er uh, anno mei 2007 eigenlijk uit? Uh, veel reizen, veel spreken... Uh, Succesvol met het boek Veel Vrienden, eh, nog geen rust in mijn leven. Dus het voornemen om rustiger aan te doen, is een voornemen gebleven. Kunt u nog wel eens uh, in deze maand, het is een nog wel eens verliefd worden? Um, ik kan wel verliefd worden, maar ik moet ook wel tijd maken... Ja, om ja. verliefd te blijven. Ja, ja. Ja, oh, dat is het probleem, hè? Ja, ja, ja, ja. Had u maar geen publicist moeten worden. Precies, ik had <laughs> geen publicisten moeten worden... maar ook, ik, ik weet dat het ook tijdelijk is, ja. Leeft u of overleeft u? Ik leef nu wel. En ik denk dat ik tegelijk ook een heel klein beetje overleef... met uh, ja, dat gedoe met de dreigementen. Maar ik leef wel. U heeft in de Verenigde Staten, Ajan, uh... Uw draai gevonden? Ja, tot nu toe heb ik wel mijn draai daar gevonden. Ik doe mijn werk bij de American Enterprise Institute. Ja. Uh, mag schrijven, de wereld afreizen, mijn boek promoten. Zelf conferenties organiseren en ook meedoen aan de conferenties die zij organiseren. Dus ik heb het wat dat betreft heel erg naar mijn zin. Wat is uw missie? Uh, heel kort om mensen bewust te maken van het feit dat de islam een bedreiging is voor de vrijheid. Daarbij maak ik een onderscheid tussen islam en moslims. Moslims zijn verschillend en de een is bedreigend, de ander is het niet. De ander kan je overtuigen, de ander is een fundamentalist. Maar islam als een geloofssysteem... Is slecht voor het menselijk individu, nog veel slechter voor de vrouw. En helemaal slecht voor homoseksuelen. Daar heeft u in Nederland één uh, en andermaal uh, gewacht van gemaakt. Hè? U heeft die discussie opgebroken. Hè? Ja, ik, Nederland heeft mij heel veel gegeven. Ik heb mijn vrijheid kunnen beleven in Nederland. En ik heb dat nou teruggegeven. Alle Nederlanders die van mij weten en van mijn boodschap weten dat ik toen het nodig was. Uh, heb opgestaan en heb uitgesproken... de religie van mijn ouders is tegen de vrijheid, tegen mijn vrijheid... en ook tegen uw vrijheid. Ja. Dat is, denk ik, de taak van een, uh, van een burger. Ja. Je moet niet alleen denken wat kan ik van mijn, uh, ja, mijn medeburgers krijgen... maar ook nadenken over wat je misschien kunt teruggeven. U bent in Italië en u bent hier... We de klokken in het uh, hart van de katholieke moederkerk aan Ja, en ik moet zeggen, hier heeft de katholieke moederkerk heel veel moois achtergelaten. Het is een prachtige stad. Kijk, dat is een van de discussies die ik met heel veel van mijn opponenten heb. Sommigen die zeggen, ja, maar alle religies zijn even slecht. Zo ook het katholicisme. En ik denk, ja, ooit was het katholicisme even slecht als de islam. Maar... Katholieken zijn door een lange periode van zelfbevraging en bevraging van buitenaf en verlichting doorgegaan. En hebben aanvaard de vrijheid van anderen te respecteren en pluralisme. En dat proces hebben moslims nog niet doormaakt. Dit uh, is uh, manna in onze katholieke ziel, aan jou, om dat te horen. Um, ik denk dat het ook niet alleen naar mannen het is. Wat ik zeg is gewoon een eenvoudige observatie. Maar dat wil niet zeggen dat ik denk dat de god van de katholieken... beter is of slechter is dan een andere god. Het is gewoon katholieken de mensen. Die hebben aanvaard dat hun religie niet... De enige waarheid is. Ja. En dat heeft. de katholieken zijn tolerant geworden. Ja. U, u bent in Rome, hier om de hoek leeft de, de paus. Wat, wat vindt u eigenlijk van de katholieke levensbeschouwing? Nou, hoe meer ik nadenk over hoe islam hervormd kan worden... hoe meer ik inderdaad naar de katholieke kerk kijk. En ik zie dat de katholieken zich hebben kunnen ontwikkelen... omdat ze wisten zich te organiseren binnen zo'n kerk met een hiërarchie. Zodat als je zegt, vanaf nu gaan we dingen anders doen... dan is daar een leiderschap die dat implementeert. Een dergelijke organisatie bestaat binnen de islam. U heeft het over de paus over de paus, over de kardinalen, over de bischoppen... over die, dat hele kerksysteem. En met de paus als hoofd van dat systeem... die uh, dingen kan aanvaarden en vernieuwen. En in dergelijke organisatie kennen we in de islam niet. En ik denk dat dat ook het grootste probleem is voor de islam. 16 mei 2006 gaf u in een persconferentie aan uh, terug te treden als Kamerlid. Hè? Het is nu bijna een jaar geleden. En daarna het Kamerdebat. Enfin, uh, verdonk, u heeft er een ons van genomen. Het is precies een jaar geleden. Hoe kijkt u er nu op terug? Um, ja, goh, het was inderdaad heel erg pijnlijk... en verrassend en verbijsterend. En als ik daarnaar terugkijk, dan moet ik denken... goh, wat is de tijd heel erg snel gegaan. Heeft u het achter u gelaten? Uh, ja. Dat is, en zo gaat mijn leven ook altijd. Ik moet verder altijd. Dus ik kan niet blijven steken op één vervelende gebeurtenis. Ik kijk naar u. En ik zie een geweldige kracht. U bent uh, misschien uh, onrembaar. Maar u bent ook ontembaar. <laughs> Dankjewel. Um, ik denk dat ik ook wel tenbaar ben. En, uh, en rembaar. De natuur doet dat. Ik word moe soms. Ja. Veel vaker dan voorheen. Oh. Ik had altijd veel meer energie, dacht ik, dan nu. Ik, ik groei, um, ik leer van mijn fouten, ik ontmoet nieuwe mensen en leer nieuwe dingen. Ja, ik denk dat ik volwassen word, mm, getemd. Kijk, u heeft een drive. Ja, ja. <laughs> u ook. <laughs> ja, maar u heeft een boodschap. En u capituleert niet. En u heeft een hoop... Tegenstand en gedoe. U heeft veel voor die boodschap over. Maar u blijft overeind, is mijn gebleken. Um, ik ben daar ook dankbaar voor. En ik denk dat het overeind blijven te maken heeft... met de gevaren waarvoor ik waarschuw. Dat moslims vanuit hun geloof dingen doen en laten... dat blijkt keer op keer... Um, ik heb zijlings gevolgd de uitspraken van Mohamed Bouyeri. Waarbij hij iedereen oproept en dat doet hij nog steeds. Ik bedoel, ook... Bij het recente Hofstadproces uh, een week of van half geleden in Nederland weer. Hè? Ja, als ik dat hoor dan voel ik nog extra gemotiveerd. Om als zij de zwaard van de dood pakken dat ik het woord van het leven ja. blijf uitspreken. Laat ik het vatten in uh, de termen van een van uw beste vrienden, Leon de Winter. Hij ving u op uh, vorig jaar. Ayaan is een Formule 1 boliede Ik kan niet anders dan alleen nog maar een paar balen stro in een bocht gooien. Hij is schrijven. <hijs> schrijven. En heel erg poëtisch. Klopt het? Nou ja, ik weet niet of het klopt. Ik vind het wel een enorm compliment. Toch zijn er klachten uit Nederland. U belt nooit meer. Ik, ik bel af en toe en ik kan niet iedereen bellen. En het heeft ook alleen maar te maken met mijn agenda, de tijdsverschillen... en het voornemen dat als ik bel wil ik dan voor lange tijd met iemand helemaal bijpraten. En het is precies die tijd die ik niet heb, maar... Mijn liefde voor al mijn vrienden is onveranderd. En wat is de uitdrukking uit het oog? Wil niet zeggen uit het hart. U, u kunt zich nu richten tot de microfoon en u kunt ze zeggen... Lieve vrienden, ik hou allemaal heel veel van jullie en mis jullie. En wil een keer graag naar Nederland komen. En organiseer een feest waar ik jullie allemaal weer kan zien. En kunnen we bijkletsen. En tussen nu en dan moet ik steeds van de vanaf de radio hallo zeggen. En ik zal beginnen weer met bellen als het leven rustig is. Okay, nou. Je bent van harte welkom. Okay. Ayaan Nizialiem, van u komt de stelling. War on Terror is eigenlijk war on Islam. Ja. Dat is islam als een geloofssysteem, als een politieke ideologie. Het is geen war on moslims. Nee. Dus nogmaals, nee. dat onderscheid alsjeblieft. Toch blijft de vraag. Um, u heeft wel eens gezegd... Um, ik um, wil niet opnieuw mijn koffers pakken. Maar staan die koffers altijd klaar? <laughs> ja, ik wil niet opnieuw. Met andere woorden, ik um, verblijf nu gewoon in Amerika... En wat dat betreft denk ik, ik ga nu niet meer na, opnieuw naar een ander land verhuizen. Dus dit is de laatste verhuizing. Maar goed, u bent ook in Celebrity land gearriveerd? hè? In Amerika? Ja. Nou, in Amerika wordt inderdaad succes gewaardeerd en aangemoedigd. Bent u wel bij voor Winfrey geweest? Nee. Ze heeft u wel gevraagd, hè? Of ik weet het niet. Ja. Dat had ze al lang moeten doen, dan. Nee, ik heb begrepen dat zo gaat het niet bij Oprah. Zij leest zelf het boek en als zij het goed vindt, dan. Maar ze laat zich niet lobbyen, dus de uitgeverij nee. kon haar niet. Maar u zou wel gaan? Als Oprah mij uitnodigt, zal ik gaan. <lacht> dat zou heel dom zijn om niet te doen. Ajaan, mijn laatste vraag. Bent u gelukkig? Ik ben gelukkig. Ik ben heel gelukkig. <laughs> Ik heb echt niets over te klagen. Ik heb mijn leven onder controle. Ik bepaal zelf de richting van mijn leven. Ik maak eigen keuzes. 14 jaar geleden was dat anders. Dus dat maakt mij gelukkig en dankbaar. Dank u voor dit gesprek. Veel voorspoed en geluk in Amerika. We hopen u in Nederland ook wel terug te zien. Jazeker, ik kom heel graag naar Nederland. Dankjewel. Graag gedaan. Gerard Klaassen in gesprek met Ayaan Hirsi Ali... in een aflevering van Anders de eerder uitgezonden in 2007. En in mijn optiek zou dat uh, reunieachtige feestje... toch uh, inmiddels wel hebben moeten plaatsvinden. Het is zes jaar later. Ik vond het persoonlijk wel een heel sterk uurtje... met deze krachtige dames. Uh, CDA-corrivé Hanny van Leeuwen hoorde u... en feministe en publiciste Ayaan Hirsi Ali. Um, eigenlijk is het misschien ook nog wel leuk om een buitenlandse krachtige, sterke dame daaraan toe te voegen. Barbara Lynn die kwam op 16 januari 1942 ter wereld in Beaumont... dat is in de Amerikaanse staat Texas. En deze soullegende legende die staat nog steeds op de planken. En In de jaren zestig was haar tijd ver vooruit. Een Afro-Amerikaanse vrouw die eigen materiaal schreef... zong en zichzelf bovendien begeleidde op gitaar. Barbara werd in 1999 door de Rhythm and Blues Foundation... gelauerd met een heuse Pioneer Award... Haar nummers zijn opnieuw op de plaat gezet door Aretha Franklin en The Rolling Stones. En in 2002 gebruikte House DJ Moby een sample van het nummer dat ik nu ga laten horen. En het is eigenlijk ook een beetje een verzoeknummer van net zo'n sterke vrouw Barbara Albert, u alle bekend. Ze zit hier lekker aan de andere kant van het glas bij mijn laatste woorduitzending. Oké, okay, I am a good woman. You leave your home for days and days And I know, I said I know You got another woman somewhere around Hey, I'm a good woman So don't treat me like dirt I don't go nowhere And you don't take me out If I put on a nice dress, baby You wanna start a fight Even my next-door neighbor Notice the shape I Now I know what I'm gonna do I'm gonna move Away from here And pretend That I have happiness Yes, I know what I'm gonna do change gonna. Sterke vrouwen, Bara, what's in her name? Lin met I'm a good woman. En dat dus in dit uurtje hier op Radio 1 bij de VPRO... met het programma Woord. In een uur dat eigenlijk helemaal gewijd was aan stoere, sterke vrouwen. Wilt u reageren, wilt u opmerkingen aan ons kwijt? Dat kan. Uh, u kunt mailen naar woord@vpro.nl. Woord@vpro.nl. Schrijven, dat kan natuurlijk ook. Dat is een beetje ambachtelijk, maar het wordt zeer gewaardeerd. Stuur even een berichtje uh, naar de VPRO ter attentie van woord... postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wilt u iets opnieuw beluisteren... dan kunt u podcasten via vpro.nl slash woord-podcast. En uh, via onze Facebookpagina kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief... Of daar kunt u de verschillende uren ook opnieuw beluisteren. Het wordt echt een soort afscheidsfeestje hier zo langs Morand. Want inmiddels is ook technicus René Visser gearriveerd. Ja, die heeft ergens in de social media begrepen dat er broodjes zijn. En die denkt, nou, ik kom gezellig toch even langs. Bij Nora, haar laatste woord, dat mag ik niet missen. Of dat nou over mij gaat of over de broodjes, dat valt nog even te bezien. Maar uh, gekust hebben we al, dus dat zit wel goed. Um, ja, het volgende uur. Oh my, dat is al gewoon het vierde uur. Het gaat heel hard. Dat is gewijd aan bevlogen makers. En dat zijn er verschillende. Maar je kunt er natuurlijk in één uur nooit genoeg kwijt. Ik heb gekozen voor Herman Emmink, de Nachtzusters en natuurlijk Corganus. Tot zo. Blijf erbij.